Uh, ...de diepte ingaat, maar niet aangespeeld wordt. Uh, want Denzel zit ertussen en dan uh, wordt de bal een beetje rondgespeeld door Ajax. Is het 9 uur? Verwacht u misschien het nieuws op dit moment? Maar het nieuws stellen wij uit tot de rust van deze wedstrijd. Ajax-Feyenoord, de beker kwartfinale Waar het 1-0 voor Feyenoord staat door een doelpunt van Boetius in de zevende minuut. Terwijl Filena hier op het scoreboard nog altijd als doelpunt te maken wordt aangegeven. Misschien kun je even zijn dat we ook koffie willen. En die Bruno Martens in. Die geeft de bal naar immers in de as van het veld. Dan naar Pelle. Pelle naar. Uh, en die doet dat. Doet dat trouwens op een hele charmante manier. Uh, Boetius, bal naar de rechterkant. Daar heeft Ruben Schaken, ter hoogte van het strafsomgebied, De ruimte voor een actie. Ook de ruimte voor een versnelling. Maar dan moet hij wel langs Boilussen. Lukt dat? Ja, dat lukt. Strafsomgebied in. Nog altijd Ruben Schaken. Wat doet hij Eén op één met Vermeer? Vermeer raakt de bal aan. Gaat wel langzaam. En dan met een halve omhaal. Haalt Den veel hem weg uit het uh, 5 meter gebied. Dit is weer gevaar voor Feyenoord. Het gevaar tot nu toe. En die memoreerde het al even. Komt eigenlijk alleen maar van de ploeg. Die vandaag gehuld is in het uh, groen-wit. De kleuren van uh, Rotterdam. En Ajax heeft ontzettend veel de bal. Maar is eigenlijk nog niet in de buurt van uh, Erwin Mulder geweest. Lange bal van uh, Mulder. Komt terecht op uh, de borst van Pelle. Dan Immers. En daar is Feyenoord weer. Met Schaken. Schaken terug naar uh, Janmaat. En Janmaat krijgt hem dan weer terug van uh, Schaken weer. Naar Schaken rechterkant. Vervolgens Van Beek maar weer aangespeeld. Nu is het Ajax dat groepeert. En zeer gegroepeerd staat op eigen helft. Boetius en dan uh, moet het weer even terug naar Sven van Beek. En uh, ja, ik zit... We uh, krijgen thee. Vind je het heel erg? Nee hoor. Een... Uh, kopje thee krijgen we. Dank je wel. Hoeps. Even twee pakken. Uh, uh, 1-0 voor Ajax. Ja, ze staat dan nog meteen voor. Dus dat is... Uh, en ze is ook niet al te klein. Uh, het is uh, balbezit voor uh, Feyenoord. Voor Klaas. Die even draait en keert. Richting Mulder. 17 minuten gespeeld. 1-0 Feyenoord. En uh, Feyenoord is al uh, aardig uh, gevaarlijk geweest. En nu ook weer via de linkerkant. Waar Boetius weg is. Maar Veldman grijpt uitstekend in. Is het uh, daarna Martens Indy die uh, probeert de bal te heroveren. Maar Martens Indy raakt de bal het laatst. De bal die over de zijlijn gaat. En dus een, uh, een uh, ingeworp voor Ajax opleverde. Kenneth Vermeer heeft de bal ondertussen gekregen. Speelt hem naar Dentsville. Dentsville wordt achtervolgd door Lex Immers, maar komt wel halfweg zijn eigen helft uit. Geeft de bal uiteindelijk maar aan Boylissen en dan weer terug naar Fijn Feyenoord haast zich om weer in die organisatie te komen. Het is iets waar Koeman natuurlijk op hamert. Speel als team. Als er vroeg druk gezet wordt, als verdediger opschuiven. Oftewel, hou het spel compact. Geef geen ruimtes weg en doe dat zeker niet in een uitwedstrijd tegen Ajax. En tot nu toe heeft het elftal prima geluisterd naar Koeman. En aan de andere kant zal de boer er ongetwijfeld zeggen, ja, dat tempo moet omhoog. Probeer die bal één keer te raken. Probeer de bal wat nauwkeurig ...te laten rondgaan. En proberen met name die steeds terugzakkende Bojan Kiki's aan te spelen... ...en van daaruit te gaan voetballen. Maar dat is toch de bedoeling dat hij daar staat. Inmiddels heeft Feyenoord de bal weer veroverd. Lange bal richting Boetius Belandt uiteindelijk voor zijn strafsomgebied aan de voeten van Kenneth Vermeer. Via Deli blind uiteindelijk de betrekkelijke rust bij Van Rijn zo. Die speelt blind aan, maar daar staat Immers bijna tussen. Ik, ja, ik bedoel, ik zie dat van 10 meter aankomen... ...maar op een of andere manier heeft Van Rijn immers niet gezien. Een blinde vlek waarschijnlijk. Na 19 minuten is het 0-1. Ja, dat krijg je als je hem uh, naar blind speelt. Het is, uh, wat een flauw. Het is uh, balbezit voor Ajax als uh, de bal bij Vermeer is gekomen en Vermeer de bal aan Denswil meegeeft. Denswil naar Duarte. Duarte, uh, waar we nog weinig van hebben gezien in deze wedstrijd, is toch een jongen die uh, bijvoorbeeld tegen AC Milan in de thuiswedstrijd uitstekende indruk maakte en uh, overgekomen is van Heracles. En, ja, volgens mij best wel een, uh, een verbetering kan zijn in het team uh, van Ajax. Nu dus ook de minuten krijgt waar hij zo ophoopt met uh, nog altijd de bal voor Ajax. Via de is de bal bij Denswil terechtgekomen. Die speelt de bal de diepte in. En uh, komt uh, dan bij uh, Victor Fischer. Fischer kijkt om zich heen. En uh, wil een paasje geven aan uh, Veldman. Lukt ook. Veldman naar Van Rijn aan de rechterkant. Van Rijn trekt weer naar binnen. Maar het is druk. En dan komt Kirkiets uitzakken. Krijgt de bal aangespeeld. Maar kan ook weer geen vrije man vinden. Ja, de wordt uiteindelijk toch gevonden. Via-via. Uiteindelijk dan weer de bal naar Van Rijn. Die onder druk wordt gezet door Boetius. En die druk. Zorgt er uiteindelijk voor dat uh, Veldmanman weer wordt aangespeeld. Blind zakt weer uit. Blind weer tussen de centrale verdedigers in. Pelle is daar ook. Kijkt eens even wat Blind van plan zou kunnen zijn. Nou ja, die bal gaat naar Van Rijn. Dat levert geen gevaar op voor Feyenoord. Dus weer terug op eigen helft. En Blind kan dan openen op Duarte, die dan ook een etage gezakt is. En dan Borlissen aanspeelt. Borlissen halverwege de helft van Feyenoord. Moet hij het wel op snelheid gaan winnen van schaken? Dat is niet iedereen gegeven. Maar hij geeft een prima voorzet. Die lang onderweg is richting Lasse Schöne. Aan de rechterkant van het, van het strafstopgebied. Schöne is daar binnengekomen. Gaat een duel aan met Bruno Martens-Indy. Maar Schöne is toch degene die de bal uiteindelijk als laatste raakt. Hij gaat zelfs over de zijlijn. Dat betekent wel dat Ajax Feyenoord nu kan vastzetten. Zo rond de cornervlag. Want Martens-Indy of drie, vier van die cornervlag verwijderd. Dan Feyenoord's linkerkant moet daar gaan ingooien. Kevin Blom gaat nog even praten met Martens Indy die ongetwijfeld heeft gezegd. Joh, die uh, Schöne hing aan mijn shirt. Heb je dat niet gezien? Uh, Blom zegt uh, als ik het zie dan fluit ik wel. Gooi jij. Dat doet hij nu in de twintigste minuut. Maar wel op het hoofd van Van Rijn. Want uh, Feyenoord heeft natuurlijk ook alle tijd nu. Daar uh, nam Martens die ook heel veel tijd voor. Terwijl er nu een corner uh, wordt weggegeven. Ja. Via Vilena Gaat de bal over de achterlijn. Een Beetje vreemde actie van Vilena. Met een soort van sliding. Tikt hij de bal over de achterlijn. En dan is het een hoekschop waar. Duarte zich voor gaat melden aan de rechterkant. Samen met Schöne. Die zegt: wil je hem misschien kort doen? Of zullen we hem gewoon in één keer voor het doel, Jensen? Dat laatste gebeurt. Richting tweede paal. Makkelijke vangbal. Nou. Met stuitje. Vooral voor Erwin Mulder. Ja, het zag er zo makkelijk uit. Maar hij liet hem toch nog eventjes op de grond stuiteren. En trapte de bal dan snel naar voren richting Boetius. Maar Van Rijn is daar ook. Tikt de bal terug op Vermeer. En Vermeer weer razendsnel naar Boilissen. Zo van Boetjes even onschadelijk gemaakt. En heeft Ajax weer balbezit via Dentsville. Ik zit te kijken naar een spandoek. Wij hoeven geen boeken te schrijven. Ze schrijven al genoeg over ons. Misschien weet jij waar dat over gaat. Is er een verwijt dat er te weinig Ajax boeken verschijnen? Nee, nee, nee. er is een Feyenoord-Hooligan die een boek heeft geschreven. Oh, oké. Okay. En daar... Dan zeggen de Ajax-hoeligers, wij hoeven geen boeken te schrijven. Ze schrijven al genoeg over ons. Dank al dus bedankt. dit uh, spandoek. Uh, na 22 minuten heeft Feyenoord de bal veroverd op Ajax. En Jan Maat stuurt schaken weg aan de rechterkant. Maar die bal is uh, te scherp. Draait in plaats van naar buiten naar binnen. Waardoor uh, Densveel de bal aan de voeten kan uh, spelen van uh, Kenneth Vermeer. Deze bal, daarover gesproken, is de WK-bal. De Adidas-bal waarmee gespeeld wordt tijdens het WK-voetbal in Brazilië, Waarschijnlijk niet deze bal, maar in ieder geval uh, dit, uh, dit merk en uh, deze uh, uitvinding. En uh, dan kunnen wat spelers uh, daar vast aan wennen. Misschien wel Joel Veldman. In ieder geval wel Deli Blind, die verwacht ik er zeker bij. Uh, niet Duarte, die is nu in balbezit in de middencirkel. Draait zich vrij, kijkt om zich heen. Belle, uh, wordt uh, even uh, het bos ingestuurd. Omdat de bal breed gaat naar Veldman. En die uh, ja, ook uh, op zijn 11 30 gaat hij naar voren. Geeft een slechte paas waar Boetius tussen zit. En dan uh, gaat de bal via Boetius. En uh, Martens Indy weer terug naar Boetius. Maar neemt Ajax toch over met Lasse Schöne. Ja en dan Blind die uh, nog eens even kennis maakt met Tony Vilena Die uh, geen centimeter meer wil weggeven. En er wordt dan uh, geprotesteerd uh, voor een overtreding. Nou ja die wordt niet gegeven want Ajax mag toch wel ingooien. Densville heeft de bal. Steekt de middenlijn over. Dat doet hij in de as van het veld. Heel klein speelveld weer. Waar beweging is bij Duarte. Maar ja, dat moet je durven zo'n bal geven. Uh, Densville kiest voor de voorspelbaarheid richting Bojan Kierkic. Maar die denkt op zijn beurt. Ja, dit is zo voorspelbaar. Die bal zal toch niet komen. Ja, die komt wel. En fijn er nu uit. Goede aanname van Pell op die bal van Janmaat. En schaken nu aan de rechterkant. Tegen de zijlijn aan. Komt naar binnen richting Boylus. Boylus kijkt op een meter of twee afstand. En dan kan de bal terug naar Klasi. Klaas draait zoals we hem eigenlijk vaak zien draaien. Maar geeft dan een slechte paas. Wordt onderschept door Kierkic. Kierkic met de uh, bal de diepte in. Richting Fischer. Maar daar zit uh, Van Beek tussen. Uitstekend gedaan. En nou wint het komt u wel. Dan van Klaas. En dan kan via Immers. Feyenoord weer in de aanval gaan. Via Schaken aan de rechterkant. Weer met uh, boilers voor zich. Uiteraard. Dat is namelijk zijn directe tegenstander. Dreigend. Niet op snelheid. Moet nu echt van de beweging komen. Terug naar uh, Janmaat. Jammaat in uh, de as van het veld. Naar uh, Immers. Even het balletje aan de voet houden. Dan de combinatie tussen Jan Maat en Immers. En Immers met de voorzet. Maar die is slecht en laag. En komt zomaar terecht in de voeten van Deli Blind. Maar ja, over slecht en laag gesproken. Uitverdediger van Deli Blind verdient ook de schoonheidsprijs niet. Want... Uh... Ik denk dat hij een optie of 4-5 heeft. En hij speelt hem zo in één keer over de zijlijn. Daar staat de meneer heel erg druk mee te doen aan het kampioenschap, Amsterdams kampioenschap. Moeilijk kijken, dat is Frank de Boer. Niet tevreden met het spel van zijn ploeg in de eerste 24 minuten. Klopt ook wel, want Feyenoord staat op een 1-0 voorsprong na die speeltijd. Ja, als ik zo keek, dan kan hij hier meteen door naar de landelijke finale. hoor. Want uh, dat was uh, inderdaad heel uh, moeilijk kijken wat Frank de Boer deed. Zoals hij dat ook afgelopen zondag deed tegen PSV in de eerste helft. Want we hebben een uh, ruime kwart wedstrijd erop zitten... En Ajax speelt niet goed. Nu maakt Sjeun een kleine overtreding op Filena. Omdat hij de bal eigenlijk kwijtraakte en daardoor eh, te, te eager was om die bal weer terug te, te veroveren, te heroveren. En dus eh, maakt hij een overtreding op Filena en mag Martens in die de bal gaan neerleggen. En zelfs de vrije trap eh, nemen er werd veel gespeculeerd. Toen Zeedorf naar AC Milan ging. Dat hij Martens Indy mee wilde nemen. Nou, kijken wat de vrije trap oplevert Richting Pelle. Oh, Vermeer zit mis. En dan zit iedereen mis. Jongen, Ze staan te kijken. Die bal rolt bijna zo het doel. En het is dat hij nog op de lijn wordt weggetrapt door Boylussen. Maar iedereen zit mis bij Ajax. En dan heeft Ajax de mazzel dat er van Feyenoord niemand oplet. Dat Ajax zo loopt te klungelen. Want uh, Pellet tikt de bal bijna het doel in. En dan staat iedereen te kijken wie trapt die bal nou weg. Want die bal rolt, hobbelt heel langzaam richting de doellijn. En dan denkt Boylers, nou laat ik het dan maar wegtrappen voordat hij echt in het doel zit. Want hij was erin gegaan. De aanval gaat verder voor Feyenoord. Bal voor het doel wordt weggekomen door Veldman. En doorverwerkt door uh, Fischer. Maar Feyenoord is veel en veel gevaarlijker. En staat ook verdiend met een al voor. Ja, Pelle was nog boos op Immers dat hij niet aansloot. Want uh, Pelle zorgde voor verwarring. Gaat nu overigens op goal schieten. En uh, schiet de bal in de handen van uh, Kenneth Vermeer. Op aangeven van Immers. Naar nou, die twee dus net even in discussie. Die kopbal van uh, Pelle. die dus voor verwarring zorgde bij de Ajax-verdedigers. En Immers was eigenlijk meer toeschouwer dan deelnemer bij die, uh, bij die actie. Het is uh, na 26 minuten 1-0 voor uh, Feyenoord. Die goal is alweer een eeuwigheid geleden gemaakt door uh, Boetius. Na een goede actie van Vilena. We gaan uh, de Amsterdamse tramarena even verlaten voor de Goffert in Nijmegen en daar zit Bas Tiggelen. Ja, één goal hier gezien die een nog grotere eeuwigheid geleden is gemaakt. Namelijk al na acht minuten. Vermel heeft NEC op voorsprong geschoten tegen Utrecht. Dat staat er nu na 67 minuten nog altijd. Utrecht heeft twee keer gewisseld. Vers bloed voorin. Met name op de Vleugels, Schepers en Badjek gekomen. Dat heeft wat dreiging opgeleverd. Niet zozeer grote kansen. Die zijn er eigenlijk in de omschakeling nog meer voor NEC geweest. Dat natuurlijk gokt op die manier op een 2-0. Daarmee zal het toch al gevoelsmatig de wedstrijd kunnen beslissen. Voorlopig is het nog niet zo ver. 23 minuten nog onderweg. Of uh, nog te gaan. We zijn de 67 onderweg. NEC 1 Utrecht 0. Balbezit voor Ajax hier. <coughs> Sorry dus 1-0 door een doelpunt gescoord door Boetius. Nog altijd op het uh, scorebord staat Vilena in de zevende minuut. Maar het was terecht Boetius die je maakte voor Feyenoord. Die de, Kuip, of die, de, Kuip, de, de arena stil kreeg. Ik heb al een paar keer eerder de Kuip gezegd. Misschien is dat tegenwicht voor uh, uh, al die mensen die hier in de arena zitten. Met uh, Denswil in uh, balbezit. 1-0 e dus, Feyenoord, Boetius. Nog altijd op het scorebord. 27 minuten gespeeld. Ajax in de aanval. met uh, Aan de linkerkant de bal die niet goed voorkomt. Maar opgevangen wordt door Duarte. Duarte vanuit de as van het veld. Maar weer eens verplaatsen naar de rechterkant. Daar is uh, Van Rijn. Daar is ook Blind. En uiteindelijk aan die rechterkant Klaassen. Ja, die mogen elkaar daar rustig de bal toespelen Daar kijkt Feyenoord uh, rustig toe. Als het eenmaal voorwaarts gaat, dan wordt er uh, ingegrepen. En eigenlijk moet de eerste kans voor Ajax nog komen. En we spelen het recht al 27 minuten. Misschien nu met Bojan Kierkic. Individuele actie van hem levert in elk geval het afschudden van twee tegenstanders op. En het uitkomen aan de linkerkant van het schaatsomgebied Bal in de breedte. Ja, en dan is het zo druk dat Duarte eigenlijk het schaatsomgebied weer uit wil. Op die weg terug. Boetius tegenkomt die net op weg naar het schaatsomgebied was. Maar Boetius is dan wel zo slim om die bal mee te doen te nemen eh, om te draaien en weg te schieten. Oftewel Feyenoord heel even uit de zorgen, als er al zorgen waren. En Ajax heeft wel weer de bal in minuut 28 dus van deze wedstrijd. Ik zit net naar het bord te kijken, het scorebord, waar niet alleen op staat dat Filena gescoord heeft, maar net ook een bericht onderlangs komt. Lex, er zit een vogel op je rug. Leuke waarschuwing voor die middenvelder van Feyenoord. Een ooievaar eh, op de rug van Lex Immers. Maar goed, die eh, maakt part nog deel uit van de emotie rond deze wedstrijd. Ajax-Feyenoord is 28 minuten onderweg in Plaats in de halve finale van de beker. Feyenoord staat met 1-0 voor. Met Van Rijn die de diepte inging. En de bal heel graag wilde hebben van Veldman. Maar hem niet kreeg. Veldman probeerde het dichterbij. Dat lukte ook niet. Ondertussen toch wel balbezit voor Ajax via Blind. Blind kijkt om zich heen. Vindt Veldman weer. Want ja, die verdedigers staan wel vrij. Maar het gaat juist om de mensen daarvoor. Dat die gevonden worden. Van Rijn wordt wel gevonden. Maar de bal gaat over de zijlijn. Via Boetius. En dan mag Klaassen gooien. Doet dat snel naar Van Rijn. Van Rijn, bal in, het, uh, in de middencirkel. Opgevangen door Denswil. Die heeft wat ruimte. Ga maar lopen met die bal, jongen. Je hebt uh, de ruimte. Maar nee, hij houdt weer in. En speelt de bal dan naar de linksback. Naar Boilersen En die speelt hem weer naar Veldman. Als je nou heel veel vertrouwen hebt als centrale verdediger. Dan ben je aan de bal. Dan kom je de ja. helft van de tegenstander op. En dan zie je dat Klaassen echt ontzettend vrij staat. En dan durf je die bal over grote afstand te spelen. Dat durft de Denswil niet. Daardoor koos hij weer voor zo'n breie oplossing. Dat doet Ajax overigens nu weer met Kirkic en met Fischer. Daar zit Feyenoord dan weer tussen. Met Klaassen. Nu wordt de Feyenoord achterin even onder druk gezet. En is er door Lex Immers een overtreding gemaakt. Die heeft in ijver iemand vastgepakt. Blom stond daar weer met de rug bovenop. Een wegwerpgebaar van Lex Immerts. En het levert Ajax een vrije trap op. Ik heb even niet gezien wie die dan vasthield. Het moet ergens geweest zijn daar waar de bal op dat moment niet was. Want het eerste ingrijpen is van Klaas. Nou ja, dan is er een momentje. ja Fischer. Hij houdt Fischer vast op het moment dat Jan Maat de bal terugspeelt richting zijn eigen strafsobgebied. Vrije trap dus voor Ajax. Met uh, Schöne die hem uh, hard inspeelt. Maar op het hoofd van Martens Indy. Boven de zijlijn. En uh, dan mag Ajax wel gooien. Maar levert deze standaard situatie. Deze vrije trap dus uh, niets op voor Ajax. En mag er alleen gegooid gaan worden aan de linkerkant van het veld. Gaat de bal naar Fischer. Oh, die wordt wel heel makkelijk van de bal gezet. En dan kan uh, Feyenoord via Janmaat in de aanval gaan. Maar Janmaat wordt, wordt uh, opgejaagd. En speelt de bal over de zijlijn. En dan zet uh, Blom zeer uh, tot ongenoegen van zo'n 50.000 mensen. Dat uh, de bal het laatst geraakt is door een ajax ziet En dus de inworp voor Feyenoord is. En wel voor Delft. Jan Maat, die bezig is aan een goed seizoen. In het begin van het seizoen wat uh, problemen had. Ook uh, in de, de, niet alleen in de competitiewedstrijd, maar ook in de uh, in Europa League wedstrijden. Matig uh, acteerde. En nu dus echt heel duidelijk goed bezig is als rechtsback bij Feyenoord. Bal gaat de diepte in, maar komt terecht bij Kenneth Vermeer, de keeper van Ajax. Een lange roei naar voren van uh, die doelman op het hoofd van Klaassen. Een duel met Klaassen, maar dat wordt dus door Klaassen gewonnen. Ajax kan van daaruit wel gaan voetballen met Duarte verplaatst naar de linkerkant. Actie Fischer en Janmaat. Maar Fischer ja, naar de grond, maar uh, niets aan de hand. Goed verdedigd dus door uh, Feyenoord. Dat er direct via Matthijssen, Immers en Schaken razendsnel probeert uit te komen. Maar razendsnel wil niet altijd zeggen nauwkeurig. En uiteindelijk verliest uh, Feyenoord de bal. En moet het uh, dus eigenlijk over de schreef om hem weer terug te veroveren. Dat heeft Blom gezien. En weer is Immers daarbij betrokken. En die zegt, uh, Lexie, kom maar eens even op visite. En kom maar eens eventjes uitleggen wat je nou bedoelt. Dan zal ik vertellen wat je Fout doet en belooft me dan dat je het nooit meer doet. Nou, ik zie je knikken. Dus die was het daar helemaal mee eens. Uh, ja, het is uh, een overtreding van Janmaat op. Uh op Duarte. En dan ligt Duarte al op de grond. En dan krijgt hij de bal nog tegen zijn rug geschoten van Immers. Dat is dus hey. de overtreding. Hé, hey, weer onenigheid. Veldman, ja, dat hoort wel bij zo'n wedstrijd. Wat gebeurde er? En die houdt Het is, ja, een vrije trap. Simpele vrije trap. En een ziet gooit de bal tegen het hoofd van zijn tegenstander. En Blom houdt de boel en sust Op het moment dat alle spelers zo'n beetje naar elkaar lopen, komt Koeman nog eventjes verhaal halen bij de vierde man. En zegt van, ja, zag je dat er niet? Er wordt een bal tegen het hoofd van een van mijn spelers gegooid. En uh, het is uh, wel Vilena die uh, uh, er flink in kwam. En ook de vrije trap is terecht voor Ajax. Maar Ajax begint een beetje geïrriteerd te raken na 32 minuten spelen. Bij een 1-0 achterstand. Want uh, wel veel balbezit en veel pases, uh, breed en dat soort zaken. Maar kan ze niet heel. Terwijl Feyenoord wat dat betreft met name in de koude gevaarlijk is. De vrije trap laag genomen door Duarte. Niet goed opgevangen. Dat wel door Boylissen. En Boylissen brengt de bal weer in het gras op gebied waar hij door Jan Maat wordt weggekopt, maar wel naar de zijkant, rechterkant... waar Kierkic nu een voorzet geeft en de man wiens shirt eigenlijk nog schoon is... Erwin Mulder heeft hem dan uiteindelijk te pakken. Twee handjes in de lucht en klem vast. Gebaard even tegen zijn verdedigers. We pakken even een momentje van rust in de 32e minuut. Ajax zegt: uh, Ja, dank je zeer. Maar wij gaan toch echt uh, nu stoorden op Sven van Beek. Nou, dan lost Feyenoord dat via Van Beek. Klaasie en Mulder zodanig op dat uiteindelijk Van Beek in wat meer vrijheid in balbezit komt. En de lange bal kan geven richting Graziano Pelle. Het duel aangegaan. Goed aangenomen op de borst met Veldman. En goed verplaatst ook door de Italiaan naar Bruno Martins indi Kant. Indrukwekkend de manier waarop Pelle speelt hoor. Ik kan niet anders zeggen. De bal gaat nu wel over de zeilen bij Boetius, Maar elk duel heeft hij gewonnen. Blijft gevaarlijk, is gevaarlijk. En weet uh, uh, als aanspeelpunt steeds zijn mensen zowel links van hem, Boetius als uh, rechts van hem schaken te bereiken. En is daarmee levensgevaarlijk. Schöne heeft de bal. Uh, speelt hem even terug op Van Rijn. Maar Van Rijn raakt de bal helemaal verkeerd. En dan even zo. Dat is een aardige beweging van Ronald Koeman. In één keer doodleggen die bal. Ja, het is natuurlijk ook een uh, grote manier geweest. Nou, op zijn lakschoenen. <laughs> op zijn lakschoenen ook dat toch. Zijn dansschoenen heeft hij <laughs> al aan. Hij uh, legt de bal in één keer stil. Zodat de bal ingegooid kan worden door Feyenoord. Dat is ondertussen gebeurd. Kikic namens Ayers uh, gevonden. Maar afgetroefd door Joris Matthijssen. Die dan begint aan een uh, slalom. Maar dat wel doet langs uh, wat stroeve poortjes. Ajax verovert de bal. Ayers eruit met Fischer. Fischer met Janmaat. Fischer met Janmaat. Vieser met Fischer met de goal. 1-1. Ja, daar gaat wat mis. Daar gaat toch wat mis. Maar Ajax profiteert optimaal. En ja, ja, er gaat nog een gele kaart uit Matthijsen. naar Joris Matthijssen. Ja, dat is nog voor een moment rond de middellijn ja. op Duarte. Want daar begint het balverlies van, uh, van Feyenoord bij Joris Matthijssen. Die begint namelijk aan staal om En dat moet Joris Matthijssen niet doen. Verliest de bal op Duarte. Wil hem dan veroveren. Is eigenlijk uh, heel fel op uh, Lerin Duarte. Ja, en dan... Voorover Ajax de bal en schakelt het razendsnel naar Fischer. Die het dan niet in één keer afmaakt. Maar nog wel in het schafstofgebied moet duelleren met uh, Daryl Jammert. Ja, ik zit even naar de herhaling te kijken. Het is inderdaad gestrekt, Been. Maar uh, Ajax krijgt de bal via ja, Blind. Die was het. En die legt hem met veel gevoel richting Fischer. Die rekent af met Erwin Mulder die zijn goal af kon, uitkomt. Ja en dan moet Fischer nog wel afrekenen met Jama. Dat lukt bij de derde poging. En dan is de goal open. Ja ik denk niet dat uh, Mulder uit zijn doel had moeten komen. Want er waren twee verdedigers in de buurt. En als je eruit komt dan moet je zeker zijn. En dat was Mulder in dit geval zeker niet. Maar de paas van uh, Blind was uitstekend. De gelijkmaker dus van Victor Fischer. 1-1 e &E in de stand. En de wedstrijd is echt opengebroken met de uh, degene de kaart van Matthijsen erbij. Want uh, ja, was het een beetje een lieve vertoning het eerste half uur. Nu is het een uh, mannenwedstrijd geworden. Een echte voetbalwedstrijd. Een knaller. Een kraker. Met Fischer die dus de gelijkmaker maakte. En de doelpunt van Boetius uh, daarmee uitgunt. 1-1 de stand. We zitten in de 36 e minuut van de wedstrijd. ajax Feyenoord, kwartfinale beker. Maar wat staat er veel op het spel? Met uh, Van Rijn die de bal naar links geeft op Duarte. Duarte neemt de bal aan. Draait en keert en komt en ze dan tegen zijn ploeggenoot waar hij de bal aanspeelt. bal richting Kierkic. Komt niet aan via Schöne. En dan kan Janma de bal wegtrappen. Maar is Feyenoord als een bokser die even een tik heeft gekregen. En heel even knockdown is geweest. En nu langzaam overend komt. Het staat 1-1. Het is spannend. nou Wel een tikje met de eigen handschoen. Want het is wel het spel van Ajax. Uh, ...waarmee gescoord werd, is eigenlijk het spel van Feyenoord. Oftewel een koekje van eigen deeg. Feyenoord uh, speelt eigenlijk op de omschakeling, op de counter. En Ajax maakt op die manier, na dombalverlies en uit de organisatie komen van Feyenoord... ...eigenlijk dat doelpunt in de omschakeling. Met die lange bal dus op Fischer. En uh, het ontbreken van Matthijs onder meer uh, achterin. Omdat die nou eenmaal de bal verloor op het middenveld. Een koekje van eigen deeg dus van Feyenoord. Maar daarmee is de stand wel gelijk getrokken na 36 minuten. Fischer en Vilena staan op het scorebord, neem van ons aan dat Boetje is echt de goal voor Feyenoord gemaakt heeft, omdat hij het laatste tikje gaf. En Sven van Beek is de lange centrale verdediger van Feyenoord die nu stappen voorwaarts maakt en de bal richting Pelle wil deponeren. Pelle krijgt handig een duwtje van Veldman waardoor de Italiaan uit de positie is. Pelle kijkt even naar Blom, maar die heeft het niet gezien. Vermeer aangespeeld en Denswil is dan degene die weer met de neus richting de vijandelijke helft kan opstomen. Inhoudt als hij maar ziet en een breed speelt naar Veldman. Ik kan me voorstellen dat ze bij Feyenoord balen als een stekker euh, beter spelend uh, geen kans weggeven. Eén kans. De eerste namelijk. En nu komt de tweede. Van Rijn op de keeper af. Van Rijn kan uh, niet scoren. En dan is het uh, Fischer die uh, uh, inschiet. En de bal wordt van de lijn gehaald. Kierkins brengt de bal nog voor het doel. Dit waren kansen en mogelijkheden hoor. Echte kansen. Fischer had hem erin moeten schieten. Want Mulder was al geklopt. En, uh, hij schiet de bal. Ik denk tegen Martens India. Ik denk Van Beek. Ik denk Van Beek. Maar en in ieder Daaraan geval kijken. <coughs> komt de bal vanaf de rechterkant. Die uh, moet er eigenlijk al in. Gaat er niet in. En dan is het uh, inderdaad van Beek. Als ik het uh, inderdaad zo zie. Daar komt uh, Martins in. Die en van Beek staan met z'n tweeën achter elkaar. En zorgen ervoor dat de bal er niet in Je gaat. De corner ondertussen genomen. Komt terecht bij Klaassen. Klaassen aan de rechterkant. Goede aanname met Martijn in zijn rug. Moet even wegdraaien van Rijn dan. Die een uh, bananenflank geeft op het hoofd van Duarte. Ja, die, nee, Denswil is het. Die is meegeslopen. Uh, Duarte staat achterin het fort te bewaken, maar Denswil is daar opgedoken. Zo voor de goal van Erwin Mulder. Maar die bal, ja, hij moet er eigenlijk net eventjes iets voor terug. ...waardoor hij hem over de goal van Feyenoord heen kopt. Maar dit zijn de minuten van Ajax. Dit zijn de minuten waarin Ajax eindelijk... ...wat kansen krijgt... ...en uh, bij Feyenoord zweetdruppels... Uh, ...op het voorhoofd laat komen. Want uh, Erwin Mulder neemt nu toch echt de rust... ...omdat uh, Feyenoord even in een wat mindere fase zit. Maar uh, Van Beek en uh, Martens ...die net op de lijn, dus de de Engels... ...voor Erwin Mulder, die uh, al was uitgespeeld... ...door rechtsback uh, Van Rijn. Feyenoord nu... ...met Filena en het zoeken naar uh, Schaken... Diens bijdrage aan deze wedstrijd... ...eigenlijk al een tijdje is opgedroogd Ja, die hebben 20 minuten al zeker niet meer gezien. En nu ook niet. Want Boyles tikt de bal over de zijlijn. Vlak voor dat Schaak in balbezit komt. Nu Jammaat met de inworp aan de rechterkant. Gooit hem op Immers. Immers terug op Jammaat. Jammaat bal richting Pelle. Maar er zit Denzel tussen de afvallende bal. Komt bij Boetius terecht. Boetius overstapje bal naar Klaas. Klaas, bal de diepte in. Komt net niet aan bij Vilena. En dat is pech hebben. Nu moet Klaasie koppen. Met Kierkiet, De kleintjes van het veld. Uiteindelijk is de winnaar Klaasie. Maar dat waren de twee kleinste mannekes die tegenover elkaar stonden. Die een kopduel aangingen. En gewonnen uiteindelijk door Klaasie. Bal bij Vilena voor Feyenoord. Vilena schept hem richting Pelle. Maar schept te kort. Veldman kan ertussen zitten. Dan pakt Duarte weer over. Wordt, uh... Ayers heel snel onder druk gezet op eigen helft. Het speelveld blijft daarmee wel klein. Want ook Matthijssen en uh, Van Beek schuiven eigenlijk door richting de middenlijn. Nu is het spel wat groter. Bal over de zijlijn gegaan. Schöne heeft ingegooid. En Duarte moet nu met een individuele actie proberen af te rekenen met Matthijssen. Maar ja, daar ben je in deze fase van de competitie en de vorm van Matthijssen ook niet zomaar langs. Daar komt Duarte nu ook achter. Bal gaat wel via de routier over de zijlijn. Ayers heeft gegooid aan de rechterkant. Nu Blind met Immers halverwege de helft van Feyenoord. Blind wint. En... Bal terug naar Van Rijn. Van Rijn naar Veldman. Die al gelijk wijst, Van Rijn dan, dat het door moet naar Borlissen. nou Dat durft Veldman niet aan. Bal gaat naar Van Rijn. Die mag het dan zelf doen. Maar ja, dat was even geleden dat dat kon. Die weg is nu afgesneden. Via Vermeer nu Denswil aangespeeld. De centrale verdedigers bouwen weer op. En dan moet het razendsnel naar voren. De aanname van Kierkic over het uitgestoken been van Klaas. vrijtrap trap voor Ajax. Dat is een meter of twee over de middenlijn. Snel genomen door Denswil naar Veldman. De bal uh, ligt nu aan de rechterkant van het veld. Komt in de voeten terecht van Duarte. Duarte die zich wat meer met het spel aan het uh, bemoeien is in deze wedstrijd. En dat levert toch ook regelmatig dan wat meer druk naar voren op. Als uh, Van Rijn de bal weer terugspeelt op uh, Veldman. Veldman, terwijl... Uh... Al een hele tijd aan de overkant van het veld een aantal ambulance mensen bezig zijn geweest. Met iemand die onder applaus nu met uh, brancard uh, uh, het uh, stadion wordt uitgedragen. Iemand die waarschijnlijk niet uh, wel is geworden. En, uh, nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Immers maakt Hens. Maar wordt niet gezien door grensrechter en scheidsrechter. Maar hij raakt de bal wel kwijt. Aan blind. Blind op Schöne. Schöne, Ranshals op gebied. Rechterpunt. Dan Duarte met het schot vanaf de 16 meter. Iets aan de rechterkant. Bal geblokt door Klaas, over de achterlijn. Corner aanstaande voor Ajax. Dat stappen voorwaarts maakt. Nu de rust nadert. Eigenlijk net als in die wedstrijd tegen PSV. Ook toen was PSV de bovenliggende partij. Benutte de kansen niet. En uiteindelijk groeide Ajax wat in de wedstrijd. En mocht het aan het einde van de rit met drie punten. In elk geval uh, zich nog altijd koplopen van de eredivisie noemen. Nu is uh, de corner van Duarte een prooi voor Erwin Mulder. In, uh, inmiddels de 42e minuut van uh, deze wedstrijd. Erwin Mulder gaat hem uittrappen of gaat hij hem meegeven aan Matthijs. Hij geeft hem mee aan Sven van Beek. Die staat op de rechterpunt van het strafstopgebied. Van Beek dan maar weer terug. Omdat daar gejaagd wordt door Klaassen. En uiteindelijk vindt Erwin Mulder nu Janmaat rond de middenlijn. En Janmaat gaat versnellen. Kijkt naar rechts. Daar loopt Schaken vrij. Schaken naar Immers. Dat is een goede bal. Immers heeft dat ruimte voor zich. Speelt de bal op Vilena. Vilena naar Pelle. Pelle schiet. En schiet in de handen van Kenneth Vermeer. Dat was een goede aanval van Feyenoord. Goed gezien. Uh, en uh, dat was uh, heel prettig om uh, weer Feyenoord even in actie te zien. 42 minuten gespeeld hier. 1-1. Heel benieuwd hoe het bij Bas Tiggeler is bij NEC. Nog altijd 1-0 voor NEC tegen Utrecht. Zes minuten nog officieel op de klok. Toornstra zo even met een goede vrije schop. Maar gered door de NEC. Doelman Jonsson. Een kans voor Schepers. Een van de invallers. Maar tussendoor nog ook beste kansen. Voor NEC om de wedstrijd te beslissen. Utrecht is wel bank gaan spelen. Een extra aanvaller in het elftal gebracht. Dat betekent beuken de ene kant op. En counteren de andere kant op. Zoals nu. rechts weg. Ontsnapt. Komt hier de genadeklap voor NEC. Dat zou maar zo kunnen. Moet nog een mannetje voorbij. En moet dan een keer schieten. Ook schiet op Ruiten. Die opnieuw zijn ploeg in de race houdt. Zes minuten nog. 1-0 in Nijmegen. Was nou emotioneel betrokken bij deze wedstrijd? Of een karaokeavondje gisteren Bas? Voor, uh, volgens mij wat stemproblemen. Maar goed, hij is al weg. Uh, 43 minuten uh, gespeeld in de Amsterdam Arena. 1-1 is de tussenstand. Fischer en Boetius makers van uh, de goal. De rust longt nog een uh, minuutje of twee in een fase... waarin Ajax de sterke is. Feyenoord begon goed. Zette dat overwicht ook om in een goal. Maar langzaam maar zeker kwam uh, Ajax wat beter in de wedstrijd. Ging duels winnen en uh, verscheen in elk geval... door snel combinatiespel op uh, de helft van uh, Feyenoord. Zonder dat het uh, kansen opleverde dat de enige goal van uh, Ajax werd notenbenen gemaakt uit een counter. Iets waar Feyenoord zich zeker na de 1-0 op had gespecialiseerd. Daar is Ajax nog een keer met Fischer. Paas niet goed voor Van Beek. Van Beek vangt op en uiteindelijk lost de na alle zaken op. Pal bij Schaken en mochten zich afvragen hoe het zit met Jaap Stam. Wiens naam vaak genoemd wordt in verband met AC Milan en Claret Seedorf. Hij kwam zojuist weer voorbij lopen. Want hij is nog steeds assistent van Frank de Boer. heeft de boel vanaf boven bekeken en is op weg naar de kleedkamer om zijn... Kijk op de zaak te gaan geven. Balbezit voor Ajax via de Duarte die er goed tussen zat. Denswil, Blind, de man van het paasje van de 1-1 van Fischer. En dan gaat de bal naar Van Rijn aan de rechterkant met nog een minuutje te gaan. Ja, ik zie die spelers al rijkhalsend uitkijken naar die worden van Jaap Stam zometeen. Die zijn dat natuurlijk ook gewend. Die moet je dat ook niet afpakken, dat voorrecht. veel nu met het balbezit naar de linkerkant. Naar Borlissen. halverwege de helft van Feyenoord. Gaat hij een duel aan met Schaken. Glijdt over de bal heen, blesseert zich. Maar Schaken gaat wel gewoon door. Ja, waarom ook niet? Want Schaken deed niks fout. Ik denk dat Borlissen of op de bal ging staan of door zijn enkel ging. Het zou handig zijn, denk ik, als Fischer die bal even over de zijlijn speelt. Dan kan er gekeken worden naar het lot van zijn landgenoot. Die He, die uh, sinds zijn, uh, zijn komst hier toch, in de, zeker zijn doorbraak in het eerste elftal, getroffen wordt door blessure op blessure. En ja, wat gebeurt er nu? Oh, nou nee, Schaken ja. is wel uh, onderdeel van deze blessure van Borlissen. Die zelf op de bal gaat staan, wat ongelukkig. Maar Schaken belandt uiteindelijk op de arm van Borlissen. En daar zit de pijn. Nogal, en hij heeft veel pijn, want hij ligt daar nog steeds op de rug. Schaken kijkt van, uh, alsof hij van de prins geen kwaad weet. En dat zal hij uh, vast wel uh, doen hoor. Want uh, de, reken maar dat je weet of je op uh, de arm van iemand terecht komt of op uh, gewoon gras. Dat voel je alleen al. En dan uh, moet de masseur van Ajax Boyles overend helpen. Uh, mooi moment om even nog bij Bas te kijken in de slotfase bij NEC Utrecht. Ja, toch zonder stemproblemen dacht ik. Maar na 86,5 minuten een 1-0 voorsprong voor NEC. In deze wedstrijd nog altijd. Utrecht probeert het wel met de welbekende moed der wanhoop. Vier aanvallers nu in het elftal. Want ook de jonge Girano Kerk, jongen van de A1 notabene, rechtsbuiten in het elftal gekomen. Badjek stond er al eens nu de tweede spits naast de ridder. En aan de linkerkant staat Schepers. De spoeling is dun met zoveel geblesseerden. Maar er volgt wel een vrij schop nu voor Toornstra die halverwege de helft van NEC ligt. Ik denk niet dat hij ten één keer durft. 87 minuten onderweg. Er komt een voorzet op zoek naar een kopper. Er komt een vuist van de doelman op zoek naar de bal. En de vuist van de doelman wint. Dan is het voor NEC meteen weer counter geblazen ook. Maar smoort Utrecht dat in de welbekende kiem? Nou ja, toch niet. Want nu komt Castellon, invaller aan de kant van de NEC alsnog. Rex is mee. Dat zou de genadeklap kunnen zijn. Castellon met een stiftje. Die bal komt bij hemlijn uit. Die zou dan moeten schieten. Zet hem ook weer voor. En dan gaat het voor Utrecht weer net goed. En voor NEC weer net niet. En blijft het dus toch nog spannend. Net als in de Arena, vermoed ik. Het is heel spannend, want we zijn heel benieuwd wie er zo dadelijk na de rust, want het is rust hier in de arena, weer op het veld gaan komen. 1-1, de stand na 45 minuten spelen. 7e minuut Boetius, 1-0. 34e minuut Fischer, 1-1. Ja. Rust dus bij Ajax Feyenoord. Nou, dat was inderdaad spannend, zoals ik aankondigde. Hier in de slotfase van het duel, 88 minuten zijn we onderweg. Er zal wat extra tijd bij komen, omdat de. De bal van Hemlijn zo even nog werd aangeraakt door Ridder. Door Ruiter heet de beste man. Krijgt NEC nog een hoekschop Maar die zijn ze aan het verprutsen. De bal gaat zelfs helemaal terug naar de middenlijn. Conboy pikt hem daar weer op. Gaat aan een aardige solo beginnen zegt die moet dan alsnog een voorzet geven. Maar iedereen was daar eigenlijk al bij weg. Uit het strafschopgebied probeert het toch. bal stuit af. Komt voor de voeten van Rex. Het is nog altijd 1-0 voor NEC. NEC zoekt naar mogelijkheden om de wedstrijd op slot te draaien. Verliest nu de bal. Dan wil Utrecht zo snel mogelijk naar voren. De Ridder. Bereiken, die uh, met een lange trap nu wel wordt gezocht. Maar kan daar onmogelijk bij komen. In de tang zat hij tussen drie verdedigers van de NEC. Het uitverdediger van Kolwijk is dan ook weer niet je dat. Zodat Utrecht de bal weer terugkrijgt. En nog even mag hopen op een goal. Die dan een verlenging zou betekenen in deze wedstrijd. Beide ploegen hebben één keer merkwaardig genoeg pas in de geschiedenis. Tegen elkaar gespeeld in het bekertoernooi. Toen uh, werd het. En dat was in 1998. 2-2. En was er een verlenging nodig. Toen bleef het 2-2. En toen besliste de strafschoppen dat Utrecht verder ging. Ajoep aan de bal aan de rechterkant van het veld. Ik zeg het er maar even bij. Ik moet een voorzet geven. Vijf man van Utrecht in het strafschopgebied. Dan komt de bal alsnog. De Ridder net niet. Badjek net niet. uitverdediger van NEC. Koolwijk kopt een bal weg. Dan uh, wordt Janscher even verderop door de marquiet besprongen. En heeft uh, Van Siechem dat gezien. Hij heeft uh, niet al te veel moeite gehad met deze wedstrijd Van Siegem. Ondanks het feit dat hij toch even tellen zeven gele kaarten heeft uit moeten delen. Dat zijn dan vooral overtredingen geweest om laten we zeggen, een tegenstoot van de tegenpartij in de kiem te smoren. Dat is dan dus een aantal keren goed gelukt. Maar heeft wel kaarten opgeleverd. Voor de rest is het niet onaardig geweest. Terwijl de NEC de verre trap hanteert in de richting van Casteljon. Die als invaller voor Higden in het veld is gekomen. Want ja, het zou toch op strafschoppen nog uitdraaien? Mocht het gelijk worden dan heb je Higden in ieder geval niet nodig. Hoewel die er... Twee raakten. Uh, de raak schoot moet ik zeggen dit seizoen. Maar ook twee misten. Maar de laatste die die miste was nou net de uitwedstrijd in Utrecht. En dat zal hem ongetwijfeld nog wel een beetje dwars hebben gezeten. Maar hij hoeft niet op het lijstje. Mocht het nog zo ver komen voor de duidelijkheid. Terwijl de officiële speeltijd erop zit en er drie minuten extra tijd bij komt. Zo ziet het er niet naar uit. Want NEC staat er allemaal met een 1-0 voor in deze wedstrijd tegen Utrecht. Utrecht komt weer. Diepe bal. Herings als een soort extra stormram mee naar voren om ballen door te koppen. Wordt van de bal gezet door Van Eijden. Een uh, duel dat zich... Afspeelt op de rand van het strafstopgebied. De bal gaat over de zijlijn. Utrecht gooit. Dat doet Van der Marel in de richting van... Nou ja, je mag aannemen een van zijn medespelers. Van de bal ploft op het hoofd van de doelpunt te maken. De enige tot nu toe vermeilde rechtsback van de NEC. Dan zit er toch wel een van Utrecht aan en rolt de bal opnieuw over de zijlijn. Het Utrecht elftal probeert nu de tegenstander op te sluiten. Als NEC halverwege de eigen helft een ingooi mag gaan nemen... Die bal ploft richting de middenlijn voor de voeten van Marquiet. Die trapt hem zo snel mogelijk de andere kant erop. Van Eijden gaat de lucht weer in. Die wint van Badjek. Bal toch voor de voeten van een van Utrecht. Scheepers nu aan de linkerkant van het veld. Ja, heeft totaal geen zelfvertrouwen. Het is uh, Sneu. Hij kan echt goed voetballen. Maar hij is dat zelf een beetje vergeten. Dat blijkt ook wel weer uit de invalbeurt van nu. Een minuut of dertig gekregen van Jan Wouters. Maar er is weinig uit zijn handen gekomen. En uit zijn voeten al helemaal niet. Heeft eigenlijk de grootste kans van Utrecht gekregen in de tweede helft. Maar stuitte op Jonsson. Terwijl NEC nu weggaat om de wedstrijd te beslissen. Hemlein heeft even een seconde te veel nodig om de bal mee te nemen. Wil hem dan wel voor de doelmond brengen. In de doelmond moet ik zeggen. Maar daar komt Rex dan weer net een pasje te laat. En zo verdedigt Utrecht daaruit. maar is de bal alweer voor NEC? Kolwijk om naar voren op het hoofd van Ajoep. Die de bal onbedoeld inlevert bij Rex. Zo blijft die bal volgens Utrecht gedachten. Wat langer op de helft van Utrecht hangen dan men daar had gehoopt. Wordt er een overtreding gemaakt bovendien op Rex. En levert dat NEC nog een vrije schop op. Die overtreding is dan door Herings gemaakt, denk ik. Die eigenlijk Rex, terwijl de bal al weg is, van de sokken loopt. En ja, dan wordt het allemaal wel heel moeilijk voor Utrecht. De tegenstander heeft de bal op jouw helft. De klok zegt inmiddels dat we... Nog maar een goede minuut over hebben van de extra tijd. En die tegenstander NEC heeft ook nog een 1-0 voorsprong. Al na 8 minuten via Vermeil op de borden gekregen. In de eerste helft is NEC veel beter geweest dan Utrecht. Is NEC gevaarlijker geweest bovendien. En speelde Utrecht ondermaats. Daar heeft nou ja, ook door wissels Wouters wel wat verandering in kunnen brengen. In het tweede bedrijf. Toen Badjek kwam. Toen Schepers kwam. En toen zo even ook Kerk in het elftal kwam. Daardoor is het elftal wel heel erg naar voren gaan hellen. Heeft Utrecht wat meer de mouwen op kunnen stropen. En wat meer voor dreiging kunnen zorgen. Maar nogmaals, grote kans heeft dat niet opgeleverd. Die zijn toch het hele bedrijf eigenlijk wel. De hele wedstrijd voor NEC geweest. Dat deze wedstrijd gaat winnen, dat terecht gaat doen. Zich gaat melden bij de laatste vier van dit bekertoernooi. Dat had in Nijmegen toch, laten we zeggen, een maand of wat voor de winterstop ook niemand verwacht. Want zo goed ging het allemaal niet met NEC. Maar niet alleen in de beker leeft de ploeg nog altijd, ook in de competitie. Is de vorm weer stijgende. Klimt NEC uit het dal. De laatste drie thuiswedstrijden gewonnen van AZ, Roda, Ado Den Haag. Tussendoor dus Groningen uit de beker geknikt en de Euroborg. En zo komt er wat vertrouwen terug in Nijmegen. Dat vertrouwen dat er in Utrecht echt totaal uit is met een aantal resultaten die juist precies de andere kant op gebonjeerd worden. Want Utrecht zit bepaald niet lekker in zijn vel. En dat hebben we eigenlijk ook vanavond wel gezien. fluitconcert van het publiek omdat Utrecht een doeltrap mag gaan nemen. Het publiek vindt dat het tijd is genomen. Hebben ze daar gelijk in want de klok over de 93 minuten heen. En daar zegt Van Sikrem, het is inderdaad voorbij. NEC gaat zich melden bij de laatste vier van het bekertoernooi En FC Utrecht ligt er in de kwartfinale uit. En NEC viert het, alsof ze de finale al bereikt hebben. En nou ja, zoals ik zo even probeerde uit te leggen. Na de moeizame wedstrijden, de moeizame maanden eigenlijk... waar de ploeg uit Nijmegen zich doorheen gefrommeld heeft... in het begin van dit seizoen is dat eigenlijk goed te begrijpen. 1-0, Vermel. De rechtsbek is matchwinner en NEC naar de halve finale.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 Eeuwig Jong, vanavond om 11 uur bij Max op Nederland 2. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Dit is Radio 1. Goedenavond, het is acht minuten over half tien. Dit is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De politie heeft een man aangehouden die achter de bedreigingen... van burgemeester Abu Talib van Rotterdam zou zitten. De man van 32 zit op last van de rechter... in een psychiatrische kliniek in Oost-Nederland. Gisteravond zou hij vanuit die kliniek Abu Talib ernstig hebben bedreigd. Maar over de aard van de bedreigingen wil de politie niet zeggen. Het huis van Abu Talib werd afgelopen nacht bewaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, zegt dat Iran welkom is om komende tijd mee te praten over de toekomst van Syrië. Teheran kan het verschil maken op weg naar vrede, zei Kerry. De Verenigde Staten hebben zich eerder met hand en tand tegen de komst van Iran verzet naar de Syrië-conferentie van vandaag in Montreux. Waarom de Amerikaanse houding is veranderd is niet duidelijk. Vrijdag wordt door de strijdende partijen in Syrië verder gepraat. Premier Rutte heeft in Davos, in Zwitserland... een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelf een foto van die ontmoeting. Hij heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling... in zaken Syrië. En Rutte heeft ook zijn zorgen overgebracht... over de mensenrechten in Iran.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 En Klitschko en twee andere oppositieleiders hadden vanmiddag spoedoverleg met Janukovic na de dood van een paar demonstranten. Maar dat overleg heeft volgens Klitschko niets opgeleverd. Het weer. Vanavond en vannacht overal neerslag. Land inbaars kan dat natte sneeuw zijn. Vannacht is het 2 tot 0 graden. Morgen vooral in het zuiden wat regen en dan is het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NWS langs de lijn. bekervoetbal voetbal op Radio 1 tot 11 uur. NWS langs de lijn. In ieder geval Ajax Feyenoord zo de tweede helft. NSC Utrecht afgelopen 1-0. Dat hoorde u net van Bas. Eerder vanavond Pecksvolle tegen Kuik. Dat werd eh, 5-1 maar liefst voor Pek Zwolle. Het bekeravontuur is dus voorbij voor de amateurs. Verslaggever Frank Wielaert sprak met de teleurgestelde trainer Hans Kraaij junior. Ron Jans, het maakt eigenlijk niet uit tegen, uh, in welke ronde je tegen een amateurclub speelt... maar de trainer wil dan altijd dat het snel beslist is... en dat je daarna lekker uit kan voetballen. Nou, het scenario klopte precies... Nee, we hadden het ook van tevoren in de bespreking op papier gezet. We moeten zorgen dat we het tempo zo hoog doen dat het een tempo is waar zij niet aan gewend zijn. En dat je heel snel op zoek gaat naar een goal. En als je maakt, meteen op zoek naar de volgende. En ja, dat liep eigenlijk tot de 3-0. Liep dat ja, precies zoals we wilden. Ja, en dan is het ook klaar. Ook al was het na 20 minuten, alles was duidelijk. Ja, ik, ik vond wel, dan, uh, dan moet je eigenlijk toch de concentratie en, en de wil om uh, toch naar voren te spelen, moet je vasthouden. Maar na de 3-0 hadden we een, uh, een, een slechte fase en uh, kreeg uh, Kuiken uh, twee kansen. En ook in de tweede helft uh, was er even een fase dat we gewoon heel slordig uh, breedte ballen inleveren en dat soort uh, situaties. Maar uh, daar zullen we het nog wel over hebben, maar het belangrijkste is gewoon dat je, dat je doorgaat naar de volgende ronde en dat was uh, ja, ruim schoots. Ja, voor Zwolle is dat natuurlijk fraai. Twee keer achter elkaar de halve finale halen. Nu met kansen, want zoveel topclubs al weg en vandaag verdwijnt er nog eentje. Ja, nou ja, Ajax of Feyenoord gaat er vandaag ook uit. Ik, ik moet wel zeggen... We hebben dit jaar geen fouten gemaakt, elke keer heel, heel duidelijk gewonnen, maar wel heel goed gebruik gemaakt van een ja, zeer voorspoedige loting. We hebben bijna allemaal thuis gespeeld, we hebben nog geen Eredivisie club, club gehad, dus vorig jaar was eigenlijk wat dat betreft de prestatie groter en nu hebben we eigenlijk elke wedstrijd aan onze plicht voldaan. Je hebt vandaag ook nog even uh, twee nieuwkomers erin kunnen brengen. Magmadov nou, maakt anderhalve goal, zullen we maar zeggen. Want die eerste werd van, van richting veranderd. Uh, die heeft een soort reputatie al met zich meegebracht. Omdat hij hier al in de omgeving gespeeld heeft. Iedereen kent hem al een beetje. Wat, wat is dat voor mannetje? Nou, de tweede goal, dat is Dennis uh, Mamudov. Dat is, is uh, um, ja, vanavond meter of 18 en dat maakt het niet uit. Uh, hij ligt meteen klaar om te schieten. En of het nou links of rechts is, en, uh, dan schiet hij niet blind. Maar hij altijd heel goed uh, de hoeken te vinden. En uh, dat is eigenlijk Dennis uh, Mamudov. Want de, de eerste goal, die, nou, ja, die kun je wel op zijn naam schrijven vind ik. Maar die werd van de richting veranderd waardoor de keeper kansloos was. Dus uh, dat was gewoon een, uh, een lucky. Dus, nee, nee, nee. Nou, uh, uh, hij heeft zichzelf voorgesteld met, uh, in ieder geval met zijn vijfde goal. Of zijn tweede en onze vijfde. Um, nou moeten jullie eigenlijk tegen NAC komend weekend jullie uh, hernieuwde reputatie bevestigen. Dat, dat jullie er weer zijn uit bij NAC. Dat is een ploeg die jullie dan eigenlijk zouden moeten verslaan. Ja, dat, dat zou wel heel mooi zijn. Alleen uh, NAC, uh, NAC thuis en NAC uit is toch wel een uh, groot verschil. <tiek> en het is daar ook weer roerig. Ze zit met 3 verloren. Uh, Anthony Leurling die uh, gooit wat olie op het, uh, op het vuur. Dus uh, we kunnen gewapend zijn, maar uh, ja, ja, ja. Wij, wij kunnen gewoon goed voetballen. En dat laten we gelukkig, laten we dat in 2014 weer zien. Want in december was het even weg. Ja, wat lijkt Hans Krij, bronjans trouwens. Hè? Nou ja, Hans Krij krijgt u uh, zometeen uh, te horen na afloop van uh, ajax Feyenoord tweede helft. We gaan naar Ronald en Annie. Met balbezit voor Ajax. Denswil die de bal heeft weggetrapt voor de late inschakelaars. 1-1 uh, bij de ploegen ongewijzigd. zegt nu ook speaker Rick van Veldhuizen. De disjockey ongewijs uh, ongewijzigd dus aan de tweede helft begonnen. Uh, de tweede helft is 38 seconden bezig. Het staat 1-1. Doelpunten door Boetius. Dat is nu hersteld op het scorebord. En uh, door Fischer. Zevende minuut Boetius. 34ste, 35ste minuut Bo uh, Fischer. En daarom staat het in de arena voor 50.000 mensen. Waarvan er 49.900 ongeveer voor Ajax zijn. Uh, staat het 1-1 in de tweede helft. Nog even terugkomend op die goal van Fischer. Ik moet eerlijk zeggen, met dank aan collega Fleur... die mij nog net eventjes vertelde... ja, die Blom deed dat toch wel goed bij die goal. En dat klopt. Dat lieten wij even onvermeld. Maar Blom paste natuurlijk de voordeelregel toe... Ja. na die overtreding van Matthijs. En je kunt niet anders zeggen dat Kevin Blom daar een compliment voor verdient. Omdat hij net zo goed die wedstrijd had, of de, de actie had kunnen afsluiten, En het voordeel dus weg had gefloten. Compliment dus voor Kevin Blom. Overigens hadden we het over dezelfde acteurs. Betekent dat Borlissen er ook weer is... die toch eigenlijk geblesseerd de katacombe inging. daar dat Schakel op zijn arm heeft had gestaan. Nou ja, dat gaat allemaal weer. Man die nu Hinkenpinkt is Bojan Kierkic. Ook te maken gekregen met een Feyenoorder... in dit geval Lex Immers. Maar ook met hem gaat het weer... Na 47 minuten heeft Ajax de bal. Is de stand 1-1 en gaat Duarte de helft van Feyenoord op aan de linkerkant. Ik ben benieuwd wat voor tweede helft we gaan krijgen. De eerste helft was een half uur uh, koeltjes, rustig en uh, uh, niet verheffend. En in het laatste gedeelte toen kwam het uh, gif erin. Na de gelijkmaker zeg maar, ook van... Uh, Fischer. Uh, dat was het eerste half uur beter. Had twee, misschien wel drie doelpunten kunnen maken. En maakte er maar eentje. En uh, toen was de gelijkmaker daarvan Fischer. En nu begint de tweede helft ook weer rustig. Met een opbouwend uh, Ajax van achteruit. Heel rustig opbouwend. Nu dan een kleine versnelling van uh, Duarte. Die de bal geeft aan Bordes. En Bordes is er langs. In het gebied. brengt, het, legt hem breed. En dan uh, is het met moeite dat de bal nog over de zijlijn wordt getrapt door Vilena. Maar het was een uh, goede actie van Duarte. Spoilersen vanaf de linkerkant met Duarte. Ja, hij schopte hem tegen Immers aan, via. misschien niet over de zijlijn. Toch een beetje paniek bij Feyenoord. Nu de voorzet van Denswil, tenminste dat is de bedoeling, vanaf de linkerkant. Smoort weer eens tegen een Feyenoord eraan. Dan wil Klaas hier een corner voorkomen. Kijkt Blom naar zijn grensrechter en die zegt, nou dat is gelukt. Dat is knap, want hij staat een meter of 70 weg dat hij dat kan zien. Maar Blom neemt het signaal wel over. betekent dat hij geen corner krijgt. Maar via Duarte, nu aan de linkerkant, de hoogte van de cornervlag. Moet uh, gaan ingooien. Dat doet uh, richting Kirkic. Maar daar zit Jamaat met het hoofd tussen. Matthijssen met de voet. Is de bal in elk geval weg uit het strafstopgebied van Ajax. Maar krijgt Feyenoord hem niet lekker weg. En kan Blind zelfs nog schieten. Ja, dat is geen combinatie waar je nou heel erg angstig van moet worden. Schieten en Blind. Zoveel goals heeft Blind in zijn carrière niet gemaakt. De bal gaat ook heel ver naast de goal van Erwin Mulder. 1-1 is het in minuut 49 van uh, deze wedstrijd. Volgens mij is het heel zachtjes gaan regenen in de arena. Uh, even kijken. Nou, dus de dak is in ieder geval open. Uh, wat zullen ze trouwens trots zijn in Huizenblind? Want was Danny niet jarenlang de aanvoerder van Ajax? En vanavond is die aanvoerdersband om de arm van uh, Deli. Terwijl uh, achterin Densel bijna de fout in gaat. De bal tegen Boetjes aan aanschiet. En hem met moeite teruggeeft op uh, Vermeer. Die uh, de bal naar voren speelt. En dan is uh, Klaas hier de man die de bal opvangt. En hem even terugspeelt op Van Beek. Uh, ja, het begint inderdaad te regenen. Want uh, we zien het nu. En goed ook te regenen. Ik ben benieuwd of dat invloed gaat hebben op het spel. Er zullen vast wel wat mensen onderuit gaan. En kijken of dat op belangrijke momenten gebeurt. Jamma, de bal speelt een breed op Matthijssen. Matthijsen heeft de ruimte om te pasen naar de linkerkant. Daar is Bruno Martins in. Die twee meter over de middenlijn. Kan hij in elk geval aannemen. Maar komt hij wel Scheunen tegen. Even een korte combinatie met Villena biedt wat Soulas, Maar voor even. Klaas moet weer terug naar Matthijssen. En zo is Ajax toch wat verder aan het storen... dan dat het dat eigenlijk in de eerste helft deed. Nu loopt zelfs iets helemaal door... Op Erwin Mulder. Maar Mulder blijft Stoey Sainz. En met een lange bal Pelle gezocht. Aan de linkerkant gegeven richting Filena. Die steekt hem dan wel. Nee, Boetje steekt hem richting Filena. Maar te scherp. En dan komt hij uiteindelijk in de handen van Kenneth Vermeer. Feyenoord weer terug in de defensieve stelling. Ajax gaat het nu offensief proberen. In de 50ste minuut. Nog altijd dus die 1-1 stand in de Amsterdam Arena. Als Dents wil. Stapjes voorwaarts kan maken. En tot de middenlijn komt. En dan schaken tegenkomt. En dan hebben we dus AZ... NEC en Pek Zwolle al in de halve finale. En is er nog één plaatsje over. En niemand weet hoe dat gaat eindigen. Want na vijf minuten 1-1 de stand. Met balbezit voor Ajax aan de rechterkant. Bal uh, niet goed gepaast. En uh, kan opge door Van Rijn kan opgevangen worden door Matthijssen. speelt er meteen naar Vilena. Vilena, slechte bal. Zit uh, Duarte goed tussen. En Duarte houdt de wel even bij zich. En Tikt hem naar Denswil, terug naar Duarte. En die Ronald, die bevalt me wel, die Duarte. Ja, Duarte Rotterdammer eigenlijk aan de overzijde. Want hij komt van Sparta. Daar heeft hij zijn jeugdopleiding gehad. Feyenoord heeft eigenlijk wel met enige regelmaat achter hem aangezeten. Maar van een overstap is het nooit gekomen. Nu Immers na een wat mindere paas van Duarte. Immers krijgt overigens een tik in zijn gezicht. Maar ook nu de voordeelregel gegeven omdat Schaken weg is aan de rechterkant. Maar die levert vervolgens een voorzet af ja, waar Pelle hoofdschuddend naar kijkt. Helemaal niets mee kan. Die bal gaat voor de goal langs over de achterlijn bij Kenneth Vermeer. En dan is er aandacht voor Lex Immers. Duarte gaat er even langs om hem overeind te helpen. Maar Duarte was het toch ook die Immers die tik gaf. Nou, ik denk dat Immers het meer zelf doet. Want hij komt wat onbesuist in. In een duel dat Duarte al gewonnen dacht te hebben. Excuses van Duarte richting Immers dan ook geaccepteerd. Ja, die Duarte doet het goed. Maar heeft natuurlijk de pech dat hij een paar keer geblesseerd is geraakt bij Ajax. En een wedstrijdje als het linksachter tegen Ado Den Haag achter de wielen heeft. Maar wel voorkomt in de plannen van Ajax. En dat is al heel wat als je gehaald bent in elk geval. Daar kan Van der Hoorn over meepraten. 1-1 is de stand. Daar is hij weer, Duarte. Duarte met tegenover zich Jamma. Duarte met de bewegingen. Probeert er langs te gaan. Maar gaat er niet langs want Jamma blijft goed kijken. En maakt Doort daarna een overtreding. Overigens natuurlijk ook dat de Erwart jongens doorgeschoven zijn naar het middenveld. Met Blind en met Klaassen die het uitstekend doen. Met name Klaassen. Vijf, zes weken geleden niemand nog echt veel van gehoord. Ja, we wisten dat er een talent was. Maar ja, dat geblesseerd geweest. Heel he? lang geblesseerd. Meer dan een jaar gewoon niet beschikbaar voor Ajax. En nu dus tot wasdom gekomen in het eerste. En dan... Mag je als uh, Frank de Boer zijnde tevreden zijn dat je zo'n brede selectie hebt. Bal voor Feyenoord naar... Uh uh, Pelle, die uh, kopt de bal door naar Immers. Immers bal voor. En Pelle, oh, hij probeerde weer mooi te doen schaken. En die moet toch scoren, maar doet dat niet schaken. Stuit op Vermeer, die blijft liggen. Die is geblesseerd. En uh, het spel gaat verder. Vermeer ligt in het doelgebied. En nu heeft uh, Kuip, uh, uh, Kevin Blom wel meteen gefloten. En gezegd, er moet hier ja. behandeling komen voor Kenneth Vermeer. Ja, die heeft geen adem meer, die Vermeer. Uh, die paas van Immers was overigens goed. En, en wat Pelle probeerde, was ja. weer achter het standbeen ja. langs uh, te scoren. Hij staat aan de rechterkant van het schafsop. Die bal komt laag. Maar in plaats van dat pellen die bal goed raakt. Smoort hij. Maar komt nog wel voor de voeten van Schaken. Die moet dan tussen twee mannen in snel handelen. En schiet de bal eigenlijk op de borst van Vermeer. Die dus even alle adem benomen is. Zeg maar, en daarom op de grond bleef liggen. Ja, Schaken toch heel dicht bij de 1-2 hier. Ja, een goede actie ook van, van Lex Immer. Het spel ligt dus even stil in de Amsterdam Arena. Blom heeft even gesproken met Vermeer. Dat heeft de verzorger ook gedaan. Vermeer kan weer verder. Hij heeft ook pijn aan zijn arm. En Jasper Sillessen. Ja, die kent dat wel: hè? dat warmlopen als Vermeer geblesseerd is. Dat heeft hij vaak gedaan. Maar toen was Vermeer nog eerste keus. Inmiddels is ze volgens mij Sillessen onbetwist de nummer 1 in Amsterdam. En uh, het gaat weer met Vermeer en uh, zijn collega aan de andere kant. Mulder heeft inmiddels de bal uh, gekregen van uh, Ajax. Feyenoord gaat weer bouwen. 1-1 stand. 54 minuten in deze bekerklassieker tussen Rotterdam en Amsterdam. laatste winst van Feyenoord in Amsterdam is uh, alweer 9 jaar geleden. En uh, het wordt dus uh, hoog tijd, want uh, 10, duels, uh, is, 10 thuisduels is Ajax al ongeslagen tegen Feyenoord. 9 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Ja, de laatste keer voor de beker was dus uh, alweer een hele tijd geleden. In 2009-2010. 2-0 in Amsterdam. De finale die over twee wedstrijden werd gespeeld. En 4-1 voor de Amsterdammers in Rotterdam. Dat deed pijn. Met de balbezit nu voor Dentsfield. Het is nu gelijkwaardig. 1-1 de stand na een kleine 10 minuten in de tweede helft. Met Kierkits, die nog weinig heeft kunnen laten zien. Maar nu de bal wel goed richting Duarte speelt. Duarte terug naar Boylussen. Boilersen halverwege de helft van Feyenoord. Trekt een beetje naar binnen. En dan probeert hij tussen twee man de bal te spelen bij Kierkits. Dat lukt ook. Kierkits naar Fischer. Fischer even terug naar Duarte. Duarte terug naar Boylussen. En zo wordt er een driehoekje gemaakt aan de linkerkant van het veld. Maar zijn ze eigenlijk geen meter opgeschoten... Dan gaat de bal nu weer terug naar de Warten. En Duarte gaat weer verder terug naar uh, Densville. Als we het uh, toch over het verleden hadden, hebben. Eerder dit seizoen in uh, de Amsterdam Arena kwam uh, Ajax ook voor. Of Feyenoord ook voor. Door een doelpunt uh, waarvan Pedder nog altijd ontkent dat team gemaakt heeft. Zo lelijk. Maar uiteindelijk twee keer Siktorson Die uh, Ajax de overwinning bezorgt. Schöne gaat nu aan de wandel voor het uh, strassopgebied van uh, Feyenoord. Feyenoord kan hem de voet waar zetten. Maar verdedigt slecht uit. En brengt uiteindelijk via blind Kierkic in uh, balbezit. Bojan Kierkic kan vanaf de rechterkant schieten. We hebben in dat opzicht nog niet zo heel veel van hem gezien. Maar hij schiet goed. Maar in elk geval onnauwkeurig. Want de bal gaat naast de goal van Erwin Mulder. En zo is in eerste instantie fijn om het even uit te zorgen. Maar kan het gewoon niet goed uitverdedigen. Het is immers die dat onzorgvuldig doet. Blind Kierkic, maar Kierkic naast. Ja, was uh, immers die uh, lichtzinnig de bal verspeelde. Nu uh, Ajax weer in balbezit. Uh, bal naar voren. Van Beethium lichtzinnig verspeeld. Maar dan uh, doet uh, Schöne precies hetzelfde. Was drie keer lichtzinnig in uh, nog geen 20 seconden tijd. En dan via Mulder gaat de bal weer naar voren. Ik zie onder andere Armenteros warm lopen bij, uh, voor Feyenoord aan de zijkant. Silas loopt er ook nog altijd voor Ajax warm. Maar het balbezit is voor Feyenoord met uh, Boetjes die de bal naar voren speelt. is dus een pelle die een kleine overtreding maakt. Op Deli Blind. En dan uh, is er de vrije trap voor Ajax. Het is niet mooi allemaal. Het is uh, spannend. En dat is, uh, dat is het 1-1 na 11 minuten in de tweede helft. Dat was ook de stand uh, die uh, Feyenoord bereikte in uh, de vorige ronde. Tegen Heracles 1-1. Toen moesten er uh, penalties volgen. Want in de verlenging werd ook niet gescoord. En was het uiteindelijk na zes penalties uh, bingo voor uh, Feyenoord. Rienstra miste. En uh, Feyenoord, uh, of, uh, Feyenoord scoorde. Dus uh, zodoende kwam men in deze wedstrijd terecht. Ayers heeft het gedaan tegen Volendam, ASWH en IJsselmeervogels. Eigenlijk nog niet echt een lastige tegenstander gevonden. Hoewel, hier in de arena was Volendam best gevaarlijk. Want daar had men nog een verlenging nodig om verder te komen. Feyenoord voor Herakles tegen Dordrecht en Hoek ook niet echt in gevaar geweest. Echt een serieuze beker treffen, eigenlijk dus in de laatste 16 tegen Herakles. En dit is dus echt een hele grote wedstrijd voor de Rotterdammers. Die hebben uitgesproken voor het kampioenschap te gaan. Nou ja, dat doet de opponent uit Amsterdam ook. Dus wat op de spelen hier twee kampioenskandidaten. Die niet alleen strijden om dat kampioenschap. Maar dus ook om die finale plaats in de beker. Jan Maat gaat gooien. 1-1 stand na 57 minuten. Jan Maat loopt een paar meter te ver naar voren. Feyenoord krijgt de bal bij Schaken en bij Immers. Maar levert daar niet weer in. Sillers heeft de horen gekregen. Kom maar weer zitten. Het gaat goed met Vermeer. En, uh... Als het niet nodig is, dan ga ik jou natuurlijk niet wisselen voor Vermeer. Want uh, ja, we lopen natuurlijk al naar het eerste kwartier toe en na rust. 1-1 de stand. Je zou bijna gaan denken, wie weet komt er wel een verlenging. Uh... Nou, liever niet. Laten maar naar binnen 90 minuten een uh, winnaar komen. Maar als die anders kan, dan willen wij best uh, nog langer blijven. Nu een overtreding gezien door uh, Kevin Blom. Vrije trap voor Feyenoord, die snel genomen is. En terecht komt bij Martens Indy. Martens Indy heeft een uh, vrij veld voor zich. Heeft daar ook wel Boetius als hulp. Die speelt hij ook aan. En Boetius gaat op avontuur. Gaat aan de wandel. Boetius nog altijd. Boetius krijgt die bal uiteindelijk niet bij een medespeler. Nee, sterker nog bij Dentsville. Dan staan er veel Feyenoorders voor de bal. En kan uh, Denswil het van heel ver proberen. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, hij kan Kierke iets aanspelen. Of hij kan uh, proberen om Fischer aan te spelen. Maar die verdediger loopt wat passen. Ziet vervolgens dat Mulder wat ver voor zijn goal staat. En vanaf een meter of veertig probeert hij het met een stiffie. Daar is er echt meer voor nodig. Die bal zwaait af. Doeltrap inmiddels door Erwin Mulder genomen. En Feyenoord heeft het bal bezit. Maar Feyenoord komt er niet meer echt uit. Kan niet meer echt tot goed combinatievoetbal komen. Lange bal nu van Mulder richting Pelle. Die dan wel verlengt. En dan Boetje is in volle gang. Maar wordt uh, de voet dwars gezet door Ricardo van Rijn. En bij de ploegen, uh, bij de trainers, daar ben ik van overtuigd. zien een uh, verlenging ook niet zitten hoor. Want het is al zwaar genoeg de competitie. Uh, Feyenoord heeft al geen internationale verplichtingen meer. Maar Ajax moet toch nog tegen Salzburg. Een uh, dubbele wedstrijd voor de Europa League. En aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen Gohead Eagles. Op het programma voor Ajax. En zaterdag, ADO uit voor Feyenoord. Is toch ook geen makkie. Dat is uh, van oudsher een, uh, een beladen wedstrijd en een zware wedstrijd voor.